12 uur. Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag. PVV, VVD en SP. Dat zou een coalitie kunnen zijn, zegt Geert Wilders. Madrid kan met de grootste bosbranden in 30 jaar. En de dood van een Amerikaanse activiste in Gaza... was volgens de Israëlische rechtbank een ongeluk. Het weer vanmiddag breekt de zon door, dan is het droog. Het oosten houdt nog wel wat bewolking. Vandaag zo'n 22 graden. Morgen flink zonnig, warmer dan vandaag. 22 graden in het noorden, 25 in het zuiden van het land. De dagen daarna weer meer buien. PVV-leider Wilders speelt op een coalitie met de VVD en de SP... zei hij vanochtend in een gesprek met de NOS. Veel partijen sluiten hem uit voor de regering... maar Wilders meent dat de PVV allerminst is uitgespeeld. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, uh, de PVV blijft achter in de peilingen. Uh, denkt Wilders zelf na de verkiezingen dus nog wel een rol van betekenis te kunnen spelen? Zelf menen ze van wel, maar uh, ja, als je naar de peilingen krijgt, uh, kijkt, zo rond de 16 zetels uh, tegen de 24 die hij in 2010 haalde, zou je zeggen hij is uitgespeeld. Maar Wilders blaakt van het zelfvertrouwen, zo bleek vanmorgen op radio... en ook op televisie bij de NOS. Zeker na de goede beoordelingen gisteren van het uh, Centraal Planbureau... waaruit blijkt dat de PVV goed scoort op het gebied van werkgelegenheid... koopkracht en economische groei. Ja, En trots kondigt dan, kondigt hij, verkondigt hij dan ook dat uh, ja, hij het beste programma van allemaal heeft. Nou, daarin is de PVV en Wilders natuurlijk niet uniek. Um, ja, en hij wijst erop dat de PVV in de peilingen altijd veel lager scoort... dan bij de uiteindelijke verkiezingsuitslag. Dat is ook altijd zo bij de PVV dat wij veel meer zetels halen... dan uh, welke opiniepeiler ook laat zien. Die zogenaamde gordijnbonus. Uh, mensen die niet durven te zeggen dat ze de PVV stemmen, uh, maar het toch doen. Um, um, dus ik hoop op heel veel zetels. Maar ik ga in, in iedere situatie met heel veel enthousiasme door. Liefst uh, um, als regeringspartij, als het moet, als gedogenpartij. En als het niet anders kan, gaan we gewoon keihard uh, vier jaar... Uh, of hoe lang het duurt, uh, oppositie voeren. Nou, Als we kijken naar de historie. In 2006 uh, gaven de peilingen hem vier tot vijf zetels. Werden er 9 in 2010, de peilingen 18 werden er 24. Ja. Hoopt hij op een, op een goede huisland? Natuurlijk, dat hoopt, uh, dat hoopt iedereen. Ja. Uh, die meedoet aan de verkiezingen. Uh, maar stel, uh, zelfs als hij winst boekt, maakt hij dan nog wel kans om mee te doen? Want hoe kijken de anderen daartegen aan? Nou ja, veel linkse partijen als de Partij van de Arbeid... en de SP hebben hem uitgesloten van de regeringsdeelname. Nou, de VVD is gezien de ervaringen in het Katshuis, ook zeer huiverig. Het CDA heeft er de buik van vol en uh, doet dat ook liever niet meer. Uh, maar goed, Wilders denkt zelf dat de wereld er na 12 september... dus op de ochtend van de 13e, uh, dat de wereld er dan weer heel anders uitziet. Uh, dan kloppen de partijen vanzelf weer bij hem aan. En hij zinspeelt op een bijzondere coalitie. Nou ja, het zal niet snel, uh, denk ik, met GroenLinks of D66 zijn. Um, um, de kiezer zal nu eerst moeten bepalen um, hoe groot alle partijen worden. Wie weet is een coalitie van VVD, SP, uh, PVV uh, mogelijk. Misschien ook niet... Um, alles is mogelijk uh, na 12 september, uh, maar in ieder geval gaat het erom dat we nu op dit moment gewoon een stevige campagne voeren voor de, de PVV-standpunten. Dat gaan we doen. Ik denk dat wij het beste programma hebben en dat we hele goede uitslag uh, kunnen houden. Nou, politieke uiterste in één kabinet... er zal nog heel wat water door de Rijn moeten stromen, wil dat gebeuren. Ja, Wilders wijst dan ook een beetje naar de ervaringen in Brabant... waar onder leiding van Wiegel een uh, ja, gedeputeerde statencollege is geformeerd... samen met uh, VVD, PVV en CDA. En het gerucht gaat dat Wiegel iets vergelijkbaars uh, heeft bepleit... in het torentje bij Mark Rutte. Onbevestigde berichten, zeg ik erbij. Uh, mm. Maar goed, het, het, het lijkt ondenkbaar. Hij, um, hij is er ook al uitgesloten door de SP. Uh, ja, zeker. Oh ja, Emu ja. Roet. Roemer die heeft dat uitgesloten, ziet geen rol uh, voor de PVV... in een kabinet uh, uh, Roemer, mocht nee. dat er uh, komen. Interessant maar... is altijd uh, de breekpunten. Ja. We hebben er een te pakken. Uh, de PVV formuleert hem vanmorgen als volgt. Als wij in een coalitie zouden stappen of moeten gedogen die zegt dat we meer Europa hebben of dat Europa niet minder wordt, dan zullen wij in geen honderdduizend jaren meedoen. Het moet minder Europa worden en wat ons betreft geen Europa. Alsjeblieft, ja. daar is die helder En, en dan, dan wordt het alweer een, een stuk ingewikkelder. Ja, nee, kijk, qua Europa ligt uh, de PVV natuurlijk mijlenver af van de andere partijen. En ook dat maakt het heel moeilijk om uh, een coalitie met de PVV te vormen inhoudelijk. En dan heb ik het nog niet eens over het islamstandpunt. Wat bij de formatie in 2010 natuurlijk het, het grote breekpunt was. Ja. In ieder geval voor het CDA. Maar het, het gaat erom om, om uh, jezelf groot te maken nu in, uh, in, in die fase na de verkiezingen toe. Want ook bijvoorbeeld uh, is van de SP die zegt van nou misschien halen wij wel 45. 40 zetels. Zeker, ja. Uh, de, de, de. Het, het, het, zou, het zou, theoretisch is natuurlijk alles mogelijk... maar in de peilingen zien we dat niet terug. Uh, daar schommelt uh, de SP zo rond uh, de 30, 32 soms, 35 in een enkele peiling. Ja. Nou, geef daar dan nog uh, twee, drie zetels bij of af. Dat is de gemiddelde afwijking. Ja, dan zit je toch wel in de buurt. 45 lijkt op dit moment ondenkbaar. Maar goed, in theorie uh, kan er nog een hoop gebeuren. En dat geldt natuurlijk ook voor de PVV. En zeker gezien de historie, uh, die gordijnbonus waar Wilders het over heeft... Ja. Uh, is niet on Ondenkbaar. Michiel, dank je wel voor dit moment. We Spanje, want vlakbij Madrid... daar wordt een enorme bosbrand. De grootste bosbrand in de buurt van de Spaanse hoofdstad in 30 jaar. Jessica van Spenen, onze correspondent in Madrid. Jessica, al sinds maandag brandt het daar. Hè? Uh, het de brandweer niet om het onder controle te krijgen? Nee, het is gisteren ontstaan. Het lastige is eigenlijk dat er op verschillende plekken is de bosbrand ontstaan. Eigenlijk bijna tegelijk. Het is een boswijkgebied, ook een gebied waar veel mensen toch wonen. Dus ja, de eerste zorg is dan om in ieder geval de bewoners te evacueren. Er zijn zo'n 2000 mensen die hun huis hebben moeten verlaten. Zijn opgevangen in een groot sportcomplex. Maar er waren ook bewoners die gingen de brand weer spontaan meehelpen... door met een tuinslang hun tuintje nat te houden... ...te blussen of een stuk muur nat te houden. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel weer gevaarlijk. En toen zei de brandweer ook van pas daarmee op... ...omdat het eh, misschien wel weer gevaar kan opleveren voor jullie zelf. En vanochtend konden er pas blusvliegtuigen ingezet worden. En die kunnen natuurlijk van bovenaf veel meer blussen. Wat voor soort gebied is het, Jessica? Nou, het is een, uh, een uh, gebied waar uh, verschillende dorpjes zijn, maar dus, waar dus mensen wonen. Maar er is ook een plek dat een ecologisch paradijsje genoemd wordt. Daar zijn uh, bijzondere bomen en plantensoorten, uh, broedplaatsen voor bijzondere vogels. Bijvoorbeeld de zwarte ooievaar die, uh, die uh, broedt daar. En daar is de brandweer ook wel heel erg mee bezig geweest gisteravond... om in ieder geval te zorgen dat de vlammen daar niet naartoe konden. En, en het vuur, is dat ontstaan uh, natuurlijke oorzaken, onweer of dat soort zaken, of uh, anders? Er is hier weinig voor nodig, omdat het erg droog is en erg warm natuurlijk. Maar ja, de brandweer denkt toch dat het is aangestoken, omdat het op verschillende plekken is ontstaan. En volgens lokale media zou er eh, volgens ooggetuigen een eh, iemand zijn gezien, een meneer in een witte bestelbus, en die zou. Ja, iets uit het raam hebben gegooid op verschillende plekken. Wat dat weet natuurlijk niemand. De politie probeert daar nu achter te komen, probeert ook met bewoners te praten van wat hebben jullie gezien en um, misschien mogelijk om um, toch achter de daden te komen. Dus het is uh, hopen dat het uh, dat het snel gaat regenen in dat gebied aan. Nou ja, gisteravond viel er hier een buitje. En dat was op zich wel bijzonder na een weken van echt extreme warmte. Vorige week ging het kwik tot boven de 40 graden. Nou ja, zoals ik al zei, dan is er heel weinig voor nodig. Een klein spireltje of misschien een sigarettenpeuk. Um, maar um, het, het, het, het druppelde iets. Het, is, het koelt iets af, maar het gevaar voor bosbranden is nog niet echt geweken, hoor. Jessica van Spengen, ik dank je wel. Dit is het NOS Journaal, door Alt-Megens. De ex-vrouw van Marc Dutroux, Michelle Martin, hoort waarschijnlijk vanmiddag of ze vrijkomt. Het Belgische Hof van Cassatie komt om vier uur met een oordeel. Lagere rechter bepaalde vorige maand dat Martin vervroegd mag vrijkomen... omdat ze meer dan de helft van haar straf heeft uitgezeten. Het Hof bekijkt of de rechter op de juiste manier tot dat besluit is gekomen. Michelle Martin werd in 1996 opgepakt en in 2004 veroordeeld tot 30 jaar... voor medeplichtigheid aan vier kindermoorden. Een klooster heeft zich bereid verklaard... Martijn op te vangen na haar vrijlating. Het klooster wordt sinds enkele weken extra beveiligd. Voor de tweede dag op reis zijn er rellen in de Keniaanse havenstad Mombasa. Islamitische jongeren zijn de straat opgegaan... uit woede over de moord op een radicale geestelijke. Hij werd gisteren doodgeschoten in zijn auto. Sommige moslims in Kenia zeggen dat de politie achter de moord zit. Betogers gooien met stenen, ze plunderen winkels en vallen kerken aan. De politie probeert de demonstranten nu uiteen te drijven met traangas... Bij die rellen in Mombasa is tot nu toe zeker één dode gevallen. De koopkracht is vorig jaar met 0,4 gedaald. Volgens het CBS voelen vooral gepensioneerden de daling in de portemonnee. Hun koopkracht was vorig jaar 1,1 lager. Dat kwam onder meer doordat veel pensioenen niet werden geïndexeerd... of in sommige gevallen zelfs zijn verlaagd. De enige voor wie de koopkracht vorig jaar positief uitviel... zijn mensen met werk, zegt het CBS. Van alle bevolkingsgroepen zijn alleen de mensen in loondienst in koopkracht vooruit gegaan, namelijk met een half procent. En dat komt vooral doordat werknemers ook nog wel andere manieren hebben om hun koopkracht te verhogen. Namelijk door een andere baan aan te nemen die beter betaalt of door in hun huidige baan promotie te maken. En daardoor hebben zij vaak meer kans om hun koopkracht te verhogen dan mensen met een uitkering. De staat Israël is niet schuldig aan de dood van een Amerikaanse activiste in 2003. Werd zij overreden door een bulldozer in de Gazastrook heeft een Israëlische rechtbank bepaald... in een zaak die was aangespannen door familie van de vrouw. Volgens de rechters was de dood van de vrouw een betreurenswaardig ongeluk. De vrouw protesteerde in 2003... tegen de verwoesting van Palestijnse huizen in Rafa. Verwoesting door het Israëlische leger. En daarbij kwam ze onder een bulldozer. In een onderzoek van het leger werd destijds de conclusie getrokken... dat ze slecht te zien was geweest. De familie van de vrouw heeft dat altijd betwist... en gaat nu tegen de uitspraak in beroep. Sport. Roger Federer heeft de eerste ronde van het US Open moeiteloos doorlopen. Als eerste geplaatste Zwitser liet weinig heel van zijn Amerikaanse tegenstander Donald Young. Federer won 6-3, 6-2 en nog een keertje 6-4. I thought it was good, you know. Um, considering I played a, a very talented player who I didn't know much never played against him. Um, first round at the US Open Can always bring you know a lot of pressure with it. And um, it was very windy out there, and extremely humid. <coughs> Dus ik ben gewoon gelukkig dat ik de conditie en de bedrijfde opponent was. So dus overal ben ik heel erg gelukkig. Helemaal gelukkig is hij. En ook Andy Murray, andere favoriet voor de eindzegen, bereikte de tweede ronde. De Olympisch kampioen uit Schotland versloeg de Russ Bogomolov in drie sets. Maar daar had hij wel meer dan twee uur voor nodig. Het well, I mean, was heel erg hout en tough conditions Dus je wilt proberen te proberen won the matches as quickly as possible and you know had a few great points in early in the, the third set I think in dat that game then ze. them and het yeah, was, was tough want de condities waren were, were very tricky. Onder moeilijke omstandigheden ging dat allemaal. Na de uitschakeling van Robin Haas tegen de Spanjaard Lopez en Michaela Krajcek tegen Parmentier uit Frankrijk is het vandaag de beurt aan Aranska Rus en Kiki Bertens voor hun eerste ronde partij. Rus speelt tegen Vosko Bouva uit Kazachstan komt hij. En Bertens moet het opnemen tegen de Amerikaanse McHale. Nu naar Erwin de Hart bij de AWB Hij heeft verkeersinformatie. Zo is het, doorhad Op de A2 Eindhoven richting Den Bosch dat drie kilometer file tussen Best West en Bokstel Noord. Er wordt daar een, een stuk vangrail gerepareerd en daarom is de rechter rijstrook ook dicht. Uh, er zit een file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen het Rotterpolderplein en Beverwijk Oost. En op de A50 Arnhem richting Oost drie kilometer file tussen Knoopend Valburg en Knoopend Ewijk. Dank je wel. Nog een keer de hoofdpunten, de PVV, de VVD en de SP... dat zou wel eens een coalitie kunnen zijn, zegt tenminste Geert Wilders. Madrid kan met de grootste bosbranden in 30 jaar... en de dood van een Amerikaanse activiste in Gaza in 2003... was volgens de Israëlische rechter een ongeluk. 13 over 12, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg met lunch.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 Voorsprong boeken: Kijk voor Accountview Bedrijfsoftware op vismasoftware.nl. Dit is Radio 1. En CRV Lunch Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. De verkiezingscampagne is uh, volop bezig. En sommige kranten lijken ook partij te kiezen voor de een en tegen de ander. In het Mediaforum, presentatrice Katrien Kijl en oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen. Het gaat onder meer over Giel Belen. die gistermorgen stilviel op de radio. Dat gebeurt niet zo vaak. Giel was stomverbaasd toen hij ineens de stem van Pim Fortuyn aan de andere kant van de lijn hoorde. Het is ongelofelijk. Ik zeg. het echt. Uh, dames en heren, als u het niet doorhad, ja, Pim Fortuyn heeft de Gielmobil. Ja. Dat is toch echt? Ah, maar dit is denk ik gewoon, eh. Uh, ja. Ja, straks hier de man die Giel tot zwijgen bracht. En hij reageert ook op de ophef die hierover is ontstaan intussen. In de Nationale Nieuwsquiz, Milan Mulder uit Hieren. Wilt u ook een keer meedoen aan die quiz? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar nationalenieuwsquiz.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het Mediajournaal. Mart Smeets gaat het komend seizoen op Sport 1 commentaar geven... bij basketbalwedstrijden uit de Amerikaanse NBA. Over de kijkcijfers van het basketbal op de Nederlandse televisie... is Smeets niet altijd positief geweest. In het verleden daalden de kijkcijfers als er basketbal werd uitgezonden, zegt Smeets. Er zijn twee sporten in Nederland waarmee dat gebeurt. Basketbal en honkbal. Daar willen mensen niet naar kijken. Bij Sport1 zijn ze erg tevreden over de komst van Smeets. Volgens de grote baas daar, Wil Moerer, neemt Smeets een schat aan ervaring mee... en weet hij als geen anders een liefde voor basketbal op de kijker over te brengen. Naast dit klusje bij Sport1 blijft de Mart ook bijdrage leveren aan NOS Studio Sport. De Telegraaf wil een nog belangrijke positie hebben als het gaat om politiek nieuws in Nederland. Vandaag is een speciale app gelanceerd waarmee u het verkiezingsnieuws op de voet kunt volgen. De krant opent vandaag ook met politiek. In de berichtgeving van de NOS werd zelfs gezegd... dat de Telegraaf de aanval op de SP heeft geopend. Aan de telefoon is Paul Jansen, die chef van de Haagse redactie van de Telegraaf... ook politiek commentator bij die krant. Goedemiddag. Goedemiddag. SP-Kostbanen is de kop op de voorpagina. Met ja. daarboven, met socialisten, 250.000 arbeidsplaatsen weg. Ja. Is dat bewuste aanval gezet op de SP? Nee, dat is gewoon de vinger op de zere plek uh, leggen. Ja, ja, <laughs> want dit staat gewoon in het CPB-stuk. Ja. En uh, Ik heb uh, met veel plezier uh, de site van de NOS gelezen waar uh, uh, wij kennelijk een aantal redacteuren die uh, misschien wel SP-stemmen op, uh, op, op de tenen zijn gaan staan. Want ik heb zo'nzelfde uh, stuk bij de NOS niet kunnen ontdekken toen het NRC gisteren over de hele voorpagina opende met de kop... Ik weet niet of je me uh, in je hoofd hebt zitten. Ja, cqb ja, ja. cijfers slecht nieuws, PVDA. Ja, ja. Uh, toen werden er geen beschuldigingen geuit van partijkiezen. Uh, dat werd allemaal heel objectief geacht. Maar als wij natuurlijk uit het gros van het nieuws. wat er op zo'n dag. dat, is, dat de rekenmeesters met hun doorrekeningen komen. Uh, de partij die ook aast op het torentje. als wij die even, even langs de meetlat leggen. Ja, ik vind het prima, ze mogen het van ons vinden. Maar ik denk eerder dat het partijkiezen bij de NOS zit dan bij ons. Maar, maar u kon niks kritisch over de, eh, over de VVD vinden, bijvoorbeeld. In die nou, CBB-cijfers. Ja, als u bijvoorbeeld op even verder kijkt dan de voorpagina, op pagina 3, er staat in hele grote letters dat de VVD er niet in slaagt om het begrotingstekort ja. zoals beloofd op nul te krijgen. Ja, ja dat geldt voor uh, alle partijen overigens, geloof ik. Want dat stond er op Ja, bij. maar de VVD heeft daar een. Uh, een, uh, een stukje van gemaakt, een stukje Dat was hun, hun grote plan en daar slagen ze niet hmm. in. Daar leggen wij ook de vinger op een zere plek. Hetzelfde geldt voor de PvdA die er niet in slaagt de economie aan te zwengelen. Ja. En datzelfde geldt voor de CDA die als gezinspartij... Met de slechtste koopkrachtcijfers op de proppen komt. Dat ah, gaat ook ah. allemaal uh, netjes in onze krant hoor. Dus ik snap ik snap niet zo goed uh, Nou ja, kijk, Het is niet alleen die voorpagina natuurlijk, want uh, ja. verder staat uw eigen verhaal erin. Hè, de ja. uh, Roemer moet een geld, geldboom hebben. En dan ja. is ook nog het redactioneel commentaar uh, gaat over de SP. Uh, ja. Twee stukjes erover. Dus het lijkt een beetje uh, met gestrekt been erin. Nou, kijk, commentaren zijn ervoor om een mening uh, te ventileren. En die gebruiken we daar ook voor. Dat is wat anders dan wat je op, op je voorpagina als het nieuws zet. Kijk, deze strijd gaat vooralsnog richting 12 september tussen de SP en de VVD. De SP uh, pretendeert sociaal uit, uh, uit de crisis te willen komen. Als dan uit de doorrekening blijft dat we met een kwart miljoen uh, werklozen opgeschreven gaan blijven zitten aan het eind... ja, dan vind ik dat een terechte keuze hm. dat we daarop inzoomen. Ik, ik vroeg me nog af, hè? er zullen toch ook veel SP-stemmers onder uw lezers zijn, of niet? Absoluut, ja. ja, ja. Is het dan om hun de ogen te openen of... of... Nee, ja, kijk, vorige week uh, werden wij beschuldigd door de PVV dat wij een haatcampagne tegen die partij waren begonnen. Omdat we een, uh, een stuk hadden geschreven over Wim Kortehoeven, de ex pvver ja. die in Amerika bezig is om de Joodse organisaties tegen de PVV in het harnas te jagen. Kijk, wij zijn natuurlijk niet als, als uh, krant, als massakrant om, uh, om mensen alleen maar een ei over de bol te geven en, en uh, te zeggen waar het allemaal goed zit. Wij zijn er juist als krant voor, als kritische krant, om de vinger op de zere plek te leggen, ongeacht. Uh, waar, die, waar die plek uh, pijn doet. En in dit geval is dat de SP, ja. vorige week was het de PVV... en afgelopen weekend was dat toevallig het CDA. Ja, want we, we hebben hier zo'n mediaforum en daar werd vorige week ook nog in gezegd... het lijkt alsof de Telegraaf de PVV een beetje heeft losgelaten... ook na aanleiding van dat, uh, dat kritische stuk wat uh, toen op de voorpagina stond. Is dat ook zo? Of, of? Nee, ja, ik, ik, ik ben het er niet mee eens. Wij, uh, wij beoordelen iedereen gewoon op de inhoud... Uh, en dat hebben we met de PVV gedaan, dat doen we in dit geval met de SP, dat hebben we eerder ook met het CDA gedaan, maar in het verleden ook met de VVD als de aanleiding. Uh... Toe is. Dus uh, kijk, wij worden natuurlijk alles wat de Telegraaf uh, zegt en schrijft, op een weegschaal gelegd. Ik ben daar blij om, want dat uh, betekent dat wij ertoe doen in uh, Nederland. En dat wil ik graag zo houden. Ja. Ik begrijp dat uh, de volgende afspraak is uh, een ja. gesprek met Emiel Roemer hè, vandaag. Ja, maar dat is niet om, uh, om uh, op het uh, straf. Uh, of, of, of daar komt <laughs> We wat? hebben een gepland interview uh, met hem. Maar hem kennen, daar zal hij er toch wel even wat over zeggen, denk ik, of niet? Ja, maar dat staat hem ook vrij. Ja, Kijk, de heer ja. Roemer heeft afgelopen zondag is hij nog in onze redactie in Amsterdam geweest... heeft hij twee mooie pagina's uh, mogen maken uh, met eigen SP-nieuws... die gisteren bij de verkiezingskrant zijn verschenen. Ja. ja, ik bedoel, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Ja. En dat geldt ook voor de heer Roemer. Hartelijk dank, Paul Jansen van De Telegraaf. Graag gedaan. Dag. In de strijd om het terugwinnen van de kijkers was SBS 6 eh, gisteravond niet erg succesvol. Zaterdag nog kon de vlag uit, eh, omdat Sterren Springen die avond een van de topscorers was. De kijkcijfers van de nieuwe primetime SBS-programma's op maandagavond vielen tegen. Vila Morero, dat is het programma waarin Martin Morero en Tante Cor uit Gooisevrouwen Vrouwen gasten ontvangen, trok zo'n 500.000 kijkers. Nederland 1, Nederland 2, RTL 4 en RTL 7 trokken op dat moment meer kijkers. Vanaf 1 september kunnen jonge presentatoren zich weer aanmelden... voor de Filip Bloemendaalprijs. Die prijs is bedoeld voor aanstormend presentatietalent. Er wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Winnaars in het verleden waren onder andere Brecht van Hulten... en Sophie van den Enk, de winnaar van de Filip Bloemendaalprijs van 2012... wordt gekozen door een vakjury. Die bestaat uit Frits Spits, Tim Overdiek, Aafbrand Korsjes... en de winnaar van de vorige editie. En dat is KRO-presentator Ayouat El-Miloudi. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Vandaag staat Constant Kusters van de extreemrechtse Nederlandse Volksunie voor de rechter. vanwege uitspraken die hij heeft gedaan tijdens een demonstratie. Hij is in het verleden vaker aangeklaagd. maar nog niet zo vaak als Hans-Jan Maat, de in 2002 overleden leider van de Centrum Democraten. Caballetier Erik van Muiswinkel maakte gretig gebruik van de uitspraken van Jan Maat. En dat deed hij dan voor zijn persiflagjes in het programma Kopspijkers. 1994 is voor de rechtgeaarde Nederlander een boerlijk jaar geweest, landgenoten. Allereerst nam het aantal vluchtelingen, asielzoekers... en andere uitgekookte intercontinentale koopjesjagers hand over hand toe... zodat ons land andermaal overstroomd werd, dit land... ...dat wij met eigen handen aan het IJsselmeer ontworsteld hebben. Maar dat is niet alles. Er werd bovenal getornd aan onze Germaanse normen en waarden bij Wodan. Dat begon al bij het fundament van onze blanke beschaving. De taal. Telkens opnieuw hoorden wij pleiten... ...dat de buitenlanders onze taal zouden moeten leren. Het is toch gewoon absurd om zelfs maar te denken... Dat dat hele conglomeraat van Joodse nomaden en equatoriale hangmathobbyisten ...dat die met z'n allen onze rijke taal zouden kunnen leren. Wij gaan toch ook niet proberen hun apentaaltje na te bouwen? De vier grote taalgebieden van de wereldlandgenoten. De negertalen, de knoflooktalen, het poepchinees en het algemeen beschaafd Germaans... Die zijn er om het mondiale taalverkeer overzichtelijk te houden. En zo moet het blijven ook bij WODAN. Ja, bijna eng voorspellen dat je dit zo terug hoort allemaal. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan even door over opmerkelijke imitaties. Gisteren kreeg Giel Benen een opmerkelijk telefoontje in zijn programma op 3FM. Via de Gielmobiel werd er naar het programma gebeld door niemand minder dan Pim Fortuyn. Meneer Beel, ik ben ongelooflijk blij dat ik u spreek. want op de beginnen raadt u nooit met wie u spreekt. En ten tweede was het tot op heden onmogelijk dat u mij kon spreken, maar het wordt hoog tijd dat ik mij nog één keer start in het verkiezingsgeweld. Ik krijg er kippenvel van. Is ik, vind, dat zo? ik vind dit gewoon echt eng. Ja, onmogelijk natuurlijk. Uh, het was uh, Kees Wijburg. Telefoontje bij Giel heeft uh, voor nogal wat broering gezorgd. Simon Fortuin, de broer van uh, Pim, uh, is uh, woedend nu op Wijburg. En uh, hij is hier in de studio. Kees uh, Wijburg. Ja, Kees Wijburg, hè? Ja, Ja, ja, ja, uh, nee, niet, nee, Pim ja precies. Niet, niet de broer van Pim Fortuin. Nou ja, uh, laat, laat ik het volgende zeggen. Uh, ik kreeg vorige week vrijdag een telefoontje van, uh, van een medewerker van, uh, van Hero Brinkman. En die zei: Goh, zou jij misschien uh, die telefoon van hem over willen nemen? Uh, en doe dan de stem van Pim Fortuyn. Want ik begreep dat die uh, telefoon doorgegeven moest worden aan bekende Nederlanders. Nou, dat ben ik niet. Uh, en toen ben ik eens over gaan nadenken. Zal ik dat nou doen? Zal ik dat nou niet doen? Ik ben geen imitator. Ik doe dat ook nooit meer. Ik heb dat in het verleden gedaan voor de VARA. Hans Jaap, mijn oud-collega van de Wereldomroep... weet dat nog wel, hoe ik dat tussen de schuifdeuren... tussen de nieuwsbureaus wel deed. Hij zit te schaterlachen. lachen. <lacht> nou, Catherine kent daar wel wat van. En toen dacht ik, moet ik dat doen, ja of nee? Uh, de familie Fortuyn ken ik. Uh, er wordt ook gesuggereerd, moet ik even rechtzetten... dat ik een vertrouwenspersoon was van Pim Fortuyn... en dat ik voor hem gewerkt heb. Nee, okay, is goed, die, die, We gaan even over die punt. Ja, dat er is contact even, geweest met de familie Fortuyn, ja, met ja, Martin ja, Fortuyn. Ik heb Martin Fortuyn. Ik ken die mensen heel goed. Ik woon zelf een stukje in België... en zij wonen op, een op afstand van mij. En ik heb het gewoon gevraagd. Ik heb het voorgelegd. Vind je het goed als dus ik Pim Fortuyn nadoe? Uh, ja, nou ja, dus Martin heeft gezegd... waar ga je het over hebben? Ik wil niet dat je anti-islam standpunten uh, verkondigt... of hele rabiate uitspraken doet. Ik zeg, nee, die zou ik zelf ook niet willen doen. Dus ik ga hem geen dingen laten zeggen die niet kunnen... of die die nooit ja. gezegd zou hebben. En hij zei gewoon, nou, dan is het goed. Dat is het akkoord. Vind ik het, vind hij het goed. heeft het akkoord bevonden. En overigens, Martin Fortuyn is dus iemand... die de afgelopen tien jaar na de dood van Pim... eigenlijk de woordvoering heeft gedaan... Uh, ja. uh, namens de familie. Dus ik ben langs dat loket gegaan, dat is goed bevonden... Ja. Hey, en, moet ik het trouwens zeggen, want we hebben even gebeld ja. vanochtend... of dat verhaal klopt, en Martin Fortuyn bevestigt dit verhaal van jou. Dus, Oké, okay, nou ja, goed. Maar goed, die Simon, Simon heeft, hij dus, uh, heeft, hij blij, heeft hij ook niet gebeld. En, nee, en... Ik, was, ik was ontzettend boos, eigenlijk, toen hij mij belde. Uh, ja, Kees, uh, geweldige imitatie, uh, dit en dat. Maar ik ben er niet zo blij mee. Jij was het toch? Dus, dus toen zeg ik, nou, Simon. Dat, ja. dat was Simon, de dat andere was broer. Simon. Maar ja. dacht Simon nog dat het Pim zelf was of zo? Uh, dat dus, uh, nee, nee, gaat het niet helemaal goed met Simon. Nee, nee ja, jij blijkbaar erg genoten. Ja. Nee, maar het is toch... Nee, maar punt, dus, nee, nee. En, en, ja, wat en, was en, zijn punt dan? En, en toen, toen zeg ik, uh, ja, dat, de, dat was ik. Oké, okay, uh, mooi dat je dit zegt, want er staat nu een camera van WNL mee te draaien. Ik zeg, ik vind het eigenlijk ja. een onbehoorlijke streek. Ja. Ik heb dit goed voorbereid. Ja. Uh, ik heb maar, hem geen dingen laten zeggen die hij nooit gezegd zou kunnen maar. hebben. Nou, hij zei wel, uh, de stem van Pim Fortuyn zei wel... Brinkman is tenminste iemand die lef toont. Dat is Hero Brinkman. Die... Ja, ja, het was wel een stemadvies. Ja, dat klopt. Nou, <coughs> dat weet ik niet. Ja, maar, ja, nou, dat, dat, dat was dan uh, een slip of de tong. Maar wat ik met die opmerking wilde zeggen... is dat hij lef heeft getoond tegen Geert Wilders. En ja. wie durft dat binnen die partij? Niemand. Wordt eruit gekegeld. He, dus dat was eigenlijk het punt wat ik daarmee heb willen maken. Maar ik vind ik het eigenlijk heb... al vergaan dat jij überhaupt hebt moeten vragen... of willen vragen aan de familie Fortuyn of je dit kon doen. Dit is, hoort ja. toch gewoon ja. met de vrijheid van de satiricus? Dat klopt. Je, je moet je grenzen uh, verkennen. Maar ik zou toch ook wel schrikken als ik ineens... de stem van mijn dode broer over de radio hoorde, hoor. Ja. Nou, ja, dat vind ik dan, toch ja. ook wel netjes maar dat, hij dat, dat suggereert heeft. dus eigenlijk dat je dan misschien denkt... Van, misschien is het toch wel echt mijn broer. Nee, er is joh. toch een verbinding met, met, met de paraatplaats. Met de nee. nee, joh. We hebben toch allemaal een iets hoger IQ... dat we ja. dat nog ja. wel begrijpen. Nee, nee, nee, nee, maar <laughs> we hebben bijvoorbeeld zo'n tv-serie over het Koningshuis... Ja. Uh, waar dan een, een sterfscène wordt gedaan van Prins ja. Klaus... Ik, ik vraag me af, ik neem niet aan... dat er toestemming aan de koningin is gevraagd nee. om, om nee, dit nee, te mogen... Hij is prominent ge aanwezig geweest ja. in, in ons politiek. Daar hoort van alles bij. Ja. Dat, dat weten jullie, Catharine, als je hoge boom bent... Klopt. dan vang je wind en veel Twitter-gelul en weet ik veel. Ja. En dan kun ja, je nagedacht Maar Dat, na dat vroegen uh, we nog even af. Ja. Uh, los even die reactie van, van Simon Fortuyn. Is er ja. nou nog verder op gereageerd? Veel, veel, veel boze uh, aanhangers nog? van? Nee. Nou ja, dat, af en af, af toe een of andere dreigmail uh, die men mij dan thuis toestemt. Uh, gestuurd via mijn website. Maar dat vind ik prima. Ik heb een paar honderd reacties gezien... ook op Geen Stijl en, en uh, Facebook en al die uh, zaken al meer. En ik heb net een uitgebreid gesprek met Giel gehad. De VARA heeft dat uitstekend gedaan, heeft gerespecteerd... dat ik niet bekend wilde worden. En dat vind ik ook prima, want het is mijn werk niet. Ik wil ook niet, uh, hm. men kan mij Maar Giel niet wist het bellen. niet, hè? Giel wist het niet. Nee. He, mensen die ja. dat, van Radio 1 luisteren weten dat het misschien niet. De Giel-mobiel die, die wordt dus inderdaad ja. voortdurend doorgegeven ja. aan ja. bekende mensen. En uh, ja, hij, wacht dus, hij belt elke ochtend dat toestel ja. terug. En dan moet je hem afwachten. Wie ja, hem, maar wie ja, hij heeft. kon natuurlijk in het complot zitten. Maar ik denk Giel zo goed te kennen dat ik wel kon zien aan de beelden... Ja. dat hij echt ja, super verrast was. Ja. Ja. Ja. Dus ja, was, op uh... zich is het natuurlijk wel heel bijzonder... dat je, dat je hem stil krijgt voor anderhalf ja, minuut. Ja, nou, <laughs> dan maak jij een mooi punt. Want um, uh, het is natuurlijk uh, de disjockey van dit moment... Ja en je ziet hem met de wereld draait door... en zo ontzettend adrem. Hij had natuurlijk ook onmiddellijk mij bij de keel kunnen vliegen... en mij kunnen vloeren. Ja, ja. dan zit je. Ja. Hè? Maar ja. hij was zo, en dat verbaasde me ook. Want ik zat natuurlijk ook mee te kijken. Ja. Nee, maar ik begrijp dat dit ook echt de ja. laatste keer is. Want je ja, ja, doet dit ik... gewoon niet meer. Nee, want... Dan ah, dan doe het we... nog één keer. <laughs> ja, ja doe het, het ja. voor ons, nee, ja, nee, dat doe Ik niet. Doe nog één keer voor tuin. Nee, joh. Nee, nee, nee. Nee, Pinses Juliana. Ik raad alle, ik raad alle luisteren. Dat mag ook. Nee, dat bel nou, ik even met de koninklijke familie. Om het goed duidelijk te maken. dat het niet de echte is. Weet je, wie ik nog wel eens doe. Ik kreeg vanmorgen toevallig een opdracht. Om Philip Bloemendaal te doen. Oh ja, oh ja en doe dat eens. Die die ja, ik bel even met Philip ja? Bloemendaal. Dus ja, ja. We hebben net een bericht gedaan <laughs> over de Philip Bloemendaal-prijs. Ja, nee, ik, ja, ja, ja, okay, nee, Vandaar ja. dat ik meteen ging opveren. Nou, Philip Bloemendaal is heel leuk. Doe de koptelefoon erop, dan kan ik het even bijregelen, zo van. 25 september 1965, Paleis Soesdijk. Koningin Juliana maakt officieel bekend de verloving van Kroonprinses Beatrix met de Duitse diplomaat Klaus van Amsberg. De koningin begon haar toespraak als volgt. Nou, geweldig. Je bent, je bent ingehuurd. Ja, oké. Okay. Nou, ik een goede factuurtje sturen. Uh, ja. Ja. Nee, je houdt het ook mee op, hè? Exclusief, oh, ja interview nu met NCV Radio. Ja, en, ik uh... moet je zeggen, iedereen heeft gebeld en gedaan. En, dan en je... in Nederland staat voor je deur dus blijkbaar misschien nog? Die staan nu voor mijn deur. Ja. Maar, maar nee, ik, ik had er geen zin in. Zo, zo, zo is het goed. Ik, uh, leuk om uh, dit met jullie te mogen delen. Goed. En uh, klaar. Dank Do dat je hier was. Kees Wijenburg. Graag gedaan. Was er dan. Uh, en u hoorde dus zal al even de stemmen van de kandidaten voor het Mediaforum. Katrien Kel en Hans-Jaap We gaan we zo meteen over doorpraten over andere zaken in de media. Eerst het laatste nieuws. Hier is Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De Nederlandse spoorwegen hebben de privacy van OV-chipkaarthouders geschonden. Het bedrijf gebruikte gedetailleerde persoonlijke informatie van OV-chipkaarthouders voor marketingdoeleinden. Blijkt uit een onderzoek van het college Bescherming Persoonsgegevens. DNS heeft de werkwijze inmiddels aangepast. Geert Wilders houdt rekening met een coalitie van VVD, SP en PVV. Wie weet is zo'n coalitie mogelijk, misschien ook niet, zei hij bij de NOS. Wilders voerde eraan toe dat hij geen enkele partij uitsluit... als hij zichzelf niet snel in een kabinet stappen met GroenLinks of D66. De koopkracht is vorig jaar met 0,4 gedaald. Volgens het CBS voelen vooral gepensioneerden de daling in de portemonnee. Hun koopkracht was vorig jaar 1,1 lager. De enige voor wie de koopkracht vorig jaar positief uitviel... zijn mensen met werk door onder meer loonsverhogingen tegen hun koopkracht met een half procent. En de Franse politie is op zoek naar een vrouw... die een pasgeboren baby uit een ziekenhuis in Marseille heeft gestolen. Baby lag naast zijn slapende moeder... Die wordt meegenomen. Politie en justitie zijn op zoek naar een vrouw tussen de 25 en 30. Die zou zich al verdacht hebben gedragen in het ziekenhuis. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. De bewolking overheerst en lokaal valt er wat regen. In de loop van de dag klaart het langzaam vanuit het westen op en komt de zon meer en meer tevoorschijn. De temperatuur varieert van 20 graden op Dessel tot 24 in Limburg bij een overwegend matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is het droog, zo goed als onbewolkt... en staat er maar weinig wind, waardoor er mist kan ontstaan. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen blijft het naar verwachting droog. Naast wolkenvelden breekt af en toe de zon door. Het wordt een graadje warmer dan vandaag... en lokaal 25 in het Zuidoosten. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Daar staat dus de best West- en Noord noord 4 kilometer. Vanochtend is daar een ongeluk gebeurd. En op dit moment is de Rijkswaterstaat bezig met een spoedreparatie. Daardoor is bij Bokstel noord de rechterreis ook dicht. Op de A28 Utrecht naar Amersfoort. Daar staat 3 kilometer bij Amersfoort na een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle reisstoken weer open. En door werkzaamheden viel op de A50 vanuit Arnhem richting Os. Daar staat tussen de knopen een vol begin Ewijk. Drie kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met Katrien Kel en met Hans-Jaap Medersen. Allebei nogal reizend. Want jij bent terug van geloof, drie maanden werkvakantie. Ja, een combinatie. China, Thailand, Zuid-Afrika, Europa. Ja, lekker. Echt niet normaal. Lekker. Ja. En Hans-Jaap, ook nog niet zo lang weer even naar de brandhaarden geweest. Uh, Syrië, ja. Daar ja. ga ik ook als het goed is rond dit weekend weer naar terug. Ik ja. ben niet jaloers op je nee. fitgek. <laughs> Mag mee. We gaan het zometeen ja, nog bedankt. even hebben over, over Syrië. Want er was gisteren een reportage in het journaal te zien over uh, nou ja, de Syrische televisie. Hoe die dan omgaan met uh, de hele uh, clash daar en uh, nou, wat we daarvan vinden. Maar eerst maar het belangrijkste nieuws uit eigen land gisteren. De cijfers van het uh, CPB, de doorrekeningen van de partijprogramma's. Nou, je kon er niet omheen. Uh, CPB-directeur Koen Teuling zat bij Nieuwsuur. Werd geïnterviewd door Twan Huis. Analyse van de Kunt u zich voorstellen dat ik u, uw berekeningen van vandaag dan volkomen incompleet vind en onbegrijpelijk? Omdat ik maar voor de helft geïnformeerd word. Want ik weet niet precies welke belangrijke zaken u van politieke partijen wel en niet heeft onderzocht. Dat hangt ervan af hoe u daar naar kijkt. Nou, als u het niet vertelt, dan weet ik het niet. Uitlaat praten gaat het makkelijker. Ja, dat, dat ging onder meer over het, uh, dat. Dat kwam eigenlijk tijdens dat gesprek aan de orde. Dat, dat hij uitlegde van. Uh, nou ja, die partijen komen zelf met een aantal dingen. Uh, reken dit door. En uh, nou, dat doen zij dan keurig, het CPB. Maar als voorbeeld werd dan genoemd de PVV. Die een belangrijk punt maakt van het afschaffen van de euro. Terug naar de gulden. Maar ja, dat is dan dus niet doorgerekend. Dus, uh, ja, maar dat is natuurlijk altijd het moeilijke met cijfers. Hè? Ik wil je kansen op alle mogelijke manieren interpreteren op alle mogelijke manieren uitleggen. En uh, ja, het hangt er maar net precies vanaf... wie bedenkt wat je gaat uitrekenen, hoe het eruit komt. Nou, zo komt de ene partij er dus veel beter uit dan de andere. Als je, ja. als je belangrijke, heikele dingen niet doorrekent... Ja, maar vind jij dat echt zo belangrijk, die gulden? Dat nou, is ja, toch nee, een nee maar, nee, maar dat is voor die partij toch heel belangrijk. Ik bedoel, hij, hij zegt dat voortdurend in zijn verkiezingsgebad. Dat vraag wat voor de kiezer zo belangrijk is, hoor. Al deze gegevens. Die ja, stemmen volgens mij gewoon op gezichten en hoe ze het een beetje doen... Uh... Niemand weet toch wat hij gaat stemmen, geloof ik, inmiddels in nee, Nederland. Nee. En verandert ook steeds. Die peilingen, ziet van twee maanden geleden. Dat is een totaal andere peilingresultaat uh, dan wat Kunnen je nu je ziet. Kunnen we de kiezen die gewoon afschaffen? Ja, het scheelt ook. We hebben nog een tijdje te gaan. Hè? Nee, en we, maar we krijgen toch een aantal debatten nu. En dan worden deze cijfers wel steeds naar voren gebracht... door de lijsttrekkers. Maar nou, we volgens mij kijken mensen dan... Uh, die kiezen volgens mij heel erg Amerikaans, dus op gezichten. Ja. Wat is de gewone dan bevolking? Dan je... bevolking doe, ja, wat is de gewone bevolking? Ik bedoel, iedereen... Volgens mij leest niemand die verkiezingsprogramma's. Nee. nee. nee. Ik, denk, ik denk bijvoorbeeld, één de een, een uitspraak kan echt heel belangrijk zijn. Zoals wat Samson zei uh, van de week. Van, uh, laten we nou eens ophouden met dat mm -hmm. gekissebis en kijken. Zoiets, hè? En dat ja. hebben we allemaal tien keer in de herhaling gehoord. Ja, dat is een uitspraak die natuurlijk enorm aanspreekt. En dan denken mensen, ja, die snapt tenminste waar het over gaat. En roemen met dat rietje, dat is denk ik ook niet leuk voor hem geweest. Nee. In de pauze van het debat samen met, uh, met Rutte. <laughs> Die, <lacht> die, uh, <recht> te worden, <lacht> dat is echt gek geworden. Dat is een doorslaggevend ja. is voor een stem. Nou ja. Ja, ja. Nou ja, we, we hebben net Paul Jansen aan de telefoon gehad van de Telegraaf. Uh, die, uh, nou ja, die, die gewoon ook vandaag vol op de volpagina de aanval op de SP inzette. Uh, lijkt een beetje actiejournalistiek, zou je kunnen zeggen. Nou, ik vind dat, dat Paul. Ik moet je heel eerlijk zeggen. Uh, ik ken Paul Jansen als een buitengewoon integen Haagse journalist. Hele goede. En zoals hij de straks jou de uitleg heeft gegeven, vind ik het absoluut oké. Okay. Ik bedoel, hij valt af en toe de VVD aan, hij valt af en toe de SP aan. Ja, en de ene keer gaat dat wat ruiger dan de andere keer, maar ik vind dat ze dat ja. toch heel behoorlijk doen. Nou, kijk, aansluitend bij wat ik net zei, ik heb hier uh, NSC Next voor mij liggen van gisteren. Ja. Daar zit een achterpagina op, Panache heet dat, dat is een uh, satirisch... Uh, achterpagina dat gaat samen met een uh, uh, tv-programma op youtube uh -huh. uh, de komende vijf weken uh, elke avond om tien uur verschijnt het op youtube maar dan kunt u natuurlijk op elk moment luisteren uh, bekijken uh, en daar staat daar hebben we uh, Hans, Daan Heerma van Vos en Hans Sibbel het debat gekeken zonder uh, het geluid aan Hi. en daar voegt de beschrijving bij nou, dat, dat schetst denk ik al aardig uh, welke kant het <lacht> op gaat. Het geluid heb je daar niet bij nodig. Nee, dan dan krijg, je, krijg je dan ook een andere keuze? Of en dan, dan nu over naar de vorm heet het, ja. Oh, cool. nee, maar dat, dat, ik denk dat sommige satirische uitingen veel meer zeggen, zoals net ook... Ja, uh... ah, goed, kijk, ja. jullie zeggen van, je, misschien moet je verkiezingen zelfs afschaffen, zeg jij, maar uh, <laughs> nou, ja, zeggen, die CPB-cijfers, daar zit iedereen op te wachten. In Politiek Den Haag, dan zijn ze Politiek er. Politiek Den Haag, ja. En, nee, maar goed, wil, wij, wij, wij moeten toch uiteindelijk onze keuze bepalen. Dat doe nou, je toch wel. paal jij dat daardoor? Nou ja, uh, ja? mede, ja. ja. Ik ga niet alleen maar kijken of iemand uh, uit een rietje drinkt of niet. Nee. Ja, ik vind, ik vind het ook ja, ik wel, wel belangrijk ik vind echt is, uh... om te weten... wie nou echt wat aan, aan de werkgelegenheid doet... en wie wat ja, maar aan de doet. Het is ook een, aan de journalistiek het is juist dus, om die helaas. duiding te geven. Ik bedoel, als, als we gisteren, gisteren na die cijfers... Hè, dan heeft het parool, maar, heeft, uh, heeft als kop VVD en SP scoren slecht... en het handelsblad komt met CPB-cijfers slecht voor PvdA. Ja. Maar al die, al die mensen die op een gegeven moment een Kunduz-akkoord sloten... en daar allemaal weer van terugkomen wat ja. ze daar gezegd hebben. Dus het is totaal niet te... relevant wat ze zeggen. Wat nee. ik net zei van, op die achterpagina dat je gewoon met het geluid uit kunt kijken... dat is gewoon heel relevant. Nou ik. ja, dat, dat vind wel. ik dus een punt, weet je. Dat Koendersakkoord, akkoord daar was iedereen zo blij mee. En alle uitspraken zijn één voor één teruggedraaid. Dan denk je, wat moet ik met deze mensen? Ja, Ze houden met... zich aan geen enkele belofte. Dus dat hele doorrekenen van programma's die je meteen overboord gooit... de ochtend na de verkiezingen, net zoals Wilders... toen dingen meteen de volgende mm -hmm. ochtend terugdraaiden. Dezelfde avond nog. Ja, ,zelfde. ja, volgens mij was net al uh, het de klok, was twaalf, klok had 12 ja, ja, cool, ja. nou, was al de volgende dag. Maar ja, dat, dat heeft het toch geen, dan, dan gaat het toch nee. nergens meer over. Nee. En, maar goed, goed. gaat het überhaupt trouwens in Nederland over? you <laughs> Dag, jongens, gaat het nog ja. goed met jullie? Nee, nee maar hier spreekt iemand die veel in het buitenland ja. is... en dan begin je dat ja. te relativeren. Nou, dat dat, dat, kan, ja. ik ik dat ja. kan ik me wel voorstellen. Ja. Laten we het daarover hebben dan, over Syrië, Hans-Jaap. Uh, dat zei ik niet. Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, gisteren in het 8 uur-journaal reportage... Uh, van de Syrische tv. Uh, achter uh, het regime staan zij dus. Uh, van tevoren als je de Boer nog even... dat de beelden uh, toch schokkend zouden kunnen zijn. Nou, dat was ook wel zo. In de voorstad van Damaskus werden honderden lijken aangetroffen. Uh, mensen die gewoon afgeslacht waren... Volgens tv-station zou de slachting zijn aangericht door de oppositie. Maar volgens het journaal is dat niet zeker. We zagen ook twee kleuters die nog leefden bij hun dode moeder. Ja. Uh, en uh, ja, die werden gewoon door die verslaggevers ook geïnterviewd. Katrien, um, je hebt dit bekeken, dit ja. filmpje? Ja, ik vond wat die vrouw deed met dat kindje, dat vond ik dus... Echt niet kunnen. Kun je je nog herinneren toen er een vliegtuig was neergestort? En er was een jongetje, een Nederlands jongetje, ja, ja, ja. die overleefde. Ja. Toen heeft een Rupen. telegraafjournaliste dat jongetje gebeld. Nou, heel Nederland is over die vrouw heen gevallen. Ik vond dit minstens even erg. En dat dat gewoon maar gebeurt. Een kindje van drie, waar je vraagt wie is die vrouw naast je? Daar ligt een dode vrouw en dat is de moeder. Sorry hoor, dat doe je toch niet? Ja. Goed, dat is even dan over de ethiek van, in dit geval die verslaggevers. Hans Jaap, jij hebt die reportage ook bekeken. en ja, ja. Jij loopt daar wel eens rond. Um, hoe moeten we dit nou zien? Het journaal zegt erbij: van dit is, dit is een verhaal. Uh, maar let wel van wat voor tv-station dit is. Ja, ja, het zag er. Uh, ik heb natuurlijk enige ervaring met dit soort items bekijken. Aan beide kanten eigenlijk trouwens. Hè, rebellen of, uh, of regering. En, en, en niet alleen daar. Uh, het zag er voor mij in scène gezet uit. Ja. Maar mijn, hoe, hoe? Want ik ben er mijn, mijn journalistieke hoor. Mijn journalistieke intuïtie. Um, maar wat maakte je dan dat dat, dat dat denken dat het zo was? Nou, de nep aan het eind, ja, bijvoorbeeld. Ja, die vond ik ook raar, maar uh, ze ineens maar gewoon voor de camera te schieten. Um, nou, ik, ik, dat liggen wel dode mensen. Het blijft voor mij onduidelijk door wie die zijn gedood. Dat zou ook gebeurd kunnen zijn door die, door die mensen ja, die daar je, zelf omheen staan. Weet je wat het probleem is? Dat heb ik ook met beelden van de, van de oppositie. Ja, maar de dat, dat, dat, dat, dat heb je ook terecht, denk ik. Dat ook de oppositie. Uh, is bezig. Kijk, als je de oorlog niet met, met geweren... en kanonnen en vliegtuigen kunt winnen... dan heb je dus de media nodig. Ja. En, en dat gebeurt in Syrië aan beide kanten. Alleen... Ik denk dat aan deze kant nu, dit. ik geloof niet dat dit een zuiver uh, journalistiek item was. We zagen op een gegeven moment ook uh, mensen geïnterviewd worden. Uh, er werd ook letterlijk de vraag gesteld hè, van, ja. mogen jullie dit in vrijheid zeggen? Ja, maar we dat, zagen dat wel je... een half leger eromheen staan ja? nog. Ja, maar, ja, maar ook, ja, ook kun je twee mensen voor inhuurden die familie zijn van, weet ik veel. En die, en die zet je er neer en zegt, ja nee, we mogen het in vrijheid zeggen. Dus dat zegt helemaal niets. Dat, dat zegt meer, denk ik, als er gewoon onafhankelijke journalisten dit kunnen constateren. Ik krijg geen visum voor Syrië. Uh, ik zou graag met de Syrische militairen... ook op stap gaan en kijken wat ze doen. Uh, ik ga illegaal het land in. Dan kom ik aan de kant van de rebellen. En dan moet ik heel erg voorkomen dat ik uh, militairen tegenkom. Uh, wat soms bijna niet lukt. Uh, omdat ze dan ook ze jij... zeggen... Van, ja, je hebt geen visum of je hebt ja. een rebellenvisum. Ja. Want ze stempelen. Ja, of dat pas. je bij, bij hun uh, optrekt. en, en ja. Dus, die, die zien dus, dan als dus wat dat betreft... Uh, ja, als er gewoon voldoende journalistieke toegang zou zijn... aan beide kanten, dan kun je een verslaggever... De NOS heeft natuurlijk wel uh, Sander van den Hoorn... die opmerkelijk genoeg steeds een visum krijgt. Um, opmerkelijk maar ja, genoeg? Ook wel, ja, nou, omdat er heel weinig mensen... Ze doen er gewoon eentje per land, geloof ik, of zo. Oh, Betalen ze dus heel veel de NOS of zo? Nee, nee, nee. nee. nee ik weet niet wat... Het, ja, omdat je dus, zegt opmerkelijk genoeg. Dus ja. dan... maar ja, opmerkelijk genoeg omdat er dus heel veel mensen het juist niet krijgen. Hij nee, zegt heel nee. weinig. En, en dat is heel goed, alleen hij heeft ook last van beperkingen als hij daar werkt. Maar ik heb ook last van beperkingen aan de rebellenkant. Aan de ja. ja, maar dan zelfs nog, hè, als je er bent. Ja. Ik bedoel, je spreekt de taal niet. Je weet niet of je, of je vertalers uh, onafhankelijk ah. zijn, of ze je belazeren. Ik bedoel, we hebben genoeg beelden gezien ah. uh, hè, van oorlogen... waar die ver, de vertalers enorme foute rollen speelden. Ah. Dus het is zo moeilijk. En, en toch vind je dat hij daar wel heen moet gaan? Ja, dat vind ik wel, want ik ja, anders weten we helemaal, helemaal niks. niks ja. ja, precies. En je kunt natuurlijk ook wel aan heel eind komen. Je kunt ook wel zorgen dat je met een betrouwbare vertaler gaat. Je kunt mensen meenemen uit het buitenland ook bijvoorbeeld. Of je... En die mensen moeten ook allemaal wel enorme risico's lopen. Ja. Hè? Dat nee, dat is hetzelfde. Er geen vakantie uit je. En dat. Uh, maar zeker Syrië is een ontzettend lastig verhaal op dit moment. Aan beide kanten word je ontzettend belazerd. En, en ja. Maar toch moet je als kritische journalist... daar in je weg proberen te blijven Heb te je vinden. daar eigenlijk ook nog tijd voor? Als je, stel, je komt tot mensen die daar iets meer voor te zeggen hebben. Je, je hebt natuurlijk mensen die gewoon onderaan op de, op de vloer uh, ja, bezig zijn... met hun dagelijkse schieten op de tegenpartij. Maar stel dat je daar eens dus iemand spreekt die, die wat meer te zeggen heeft. Is dit een gespreksonderwerp van jongens... Laat nou ook vooral media toe. Dan kunnen we eerlijk en open en betrouwbaar verslag doen van wat er hier gebeurt. Ja, ik kan dat gesprek dus al niet eens voeren. Hè? Nee. Want ik, ik, kan, ik kom niet aan die Je Syrische komt regeringskant. Niet, nee. um, maar ik praat wel met, met ook rebellen, die, waar ik ook al van merkte. Je ziet altijd, in Libië gebeurt hetzelfde. Ik daar binnen kwam, oh, leuk journalisten. En op een gegeven moment ontdekken ze. Dat er items worden gemaakt die ook kritisch zijn. Ja. Um, de BBC had bijvoorbeeld, was in een gevangenis geweest waar Assad-militairen gevangen waren. ben ik ook geweest. Wilde ik later nog even teruggaan? was de BBC dus ook geweest. Ze zeiden nee, we laten geen journalisten meer binnen, want de BBC is hier geweest. Kritisch item gemaakt. Hebben ze wel geprobeerd uit te leggen dat, dat dit, dit is waar ze naar streven? Ja. De revolutie gaat ja. over, nieuwe, over nieuwe vrijheid vinden. Ja. Maar dat is voor hen heel moeilijk na al die jaren dictatuur om te begrijpen hoe onafhankelijke journalistiek werkt. En uh, ze willen eigenlijk dat je partij kiest voor hen. Dat is toch waar het op neerkomt. En uh, ze vinden het schandalig hoe uh, kritiek is internationaal... over de executies die zijn uitgevoerd. Hè, de standrechtelijk uh, mensen die er nu mm -hmm. werden gezet. Dat vinden zij heel normaal om te doen. En, en er zit een heel grote uh, kloof tussen, tussen... zoals wij in ons werk staan. zij denken dat wij het moeten doen. Maar dan moet je wel blijven benadrukken. Ja. Ja, steeds erbij zeggen waar je bent en waar de, waar de beelden ook van zijn. In dit geval een, ja. een, een, een beeld van de Syrische tv. Um, goed, nou ja, over de verkiezingen werden we niet heel vrolijk van, begrijp ik. Uh, dit is ook niet echt een vrolijk onderwerp. Nee. Heb jij nog iets leuks? Uh, nou, ik weet niet of het leuk is, maar ik sta vanavond in het Delamar... met een vagina-monoloogum. een hey, misschien... <laughs> Ja, Misschien kunnen jullie nog wat opsteken daar. Dat ik zag die poster hangen. En jij dacht, ik, wat moet ik daar? Nee, ik dacht oh. wel van, wanneer is het moment in Syrië dat ze dat, dat, dat, dat, dat opgevoerd ja. hebben? Ja. <laughs> nou, dat duurt nou, nog een jaartje. Zit, er, of 100 er, zit er een toertje in of zo met de cast? Uh, een toertje Syrië? Nou, we... nee, ik denk het niet. <laughs> Goed. Uh, nou, uh, ja, nou, het is iets heel anders, maar ook heel leuk, denk ik. Ja, het is een in geval wel voor een heleboel vrouwen een ei open. Wat, wat er gebeurt er eigenlijk tijdens die vagina monoloog? Nou, er zitten dan drie vrouwen naast elkaar op het toneel... en die vertellen over hun ervaringen. En daar, daar zit bijvoorbeeld de, nou, het verhaal van een geboorte bij... maar ook het verhaal van een aanranding en nou ja, dat soort dingen. En over hoe, hoe, hoe moeilijk het is om met je vagina in contact te komen. <lacht> ja, bij Jullie hangt het allemaal van buiten, maar bij ons zit dat van binnen. Dus dat moet met spiegels en liggend. Ik hoorde dat we door moeten. Ja, Ik we ja, door, dat, door. We moeten. door. Sorry. En heren dit was echt Catharine Keijl. Ja, zeker. Ik was daar tegen Kees Wijburg. Ja, dank jullie wel. Jullie waren allebei Kees Wijburg. Hartelijk dank. We gaan een liedje draaien van Michel Tello. Die man had een zomerhit voordat het al zomer was. Dat kwam ook omdat allerlei voetballers dat dansje gingen doen dat erbij was. En dit is zijn nieuwe, Barabara. Barabara. van hem vandaag Michel Tello zijn nieuwe liedje. Uh, we gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Doen we vandaag met Milan Mulder. Die is 18 jaar en komt uit Hieren. Waar ligt dat ook alweer? Hierden ligt in uh, Gelderland bij Harderwijk. Bij Harderwijk, hè? ja. Um, VWO doe jij, ja. maar je werkt ook in de horeca. Ja, ik ben uh, pizza bezorger bij Tennessee Vast Pizza's in Harderwijk. Ja, kijk aan. Um, de, wat, ik, wat was gisteren het nieuws dat, uh, dat uh, sommige uh, kids in de horeca goed betaald worden. Maar dit is eigenlijk weer iets anders, hè? Ja, dat is voor uh, vaste werknemers Ries. en ik heb een tijdelijk contract. Ja, je dus je krop op zo'n zo scootertje rond en dan... Nee, je krijgt niet meer betaald. Hè. En kom je nog wel eens gekke dingen tegen? Dat iemand ineens in zijn nachtpon de deur open doet of zo? Nou, vooral mensen die in slaap vallen heb je wel. Dan sta je daar voor de deur en dan zie je de persoon slapen. <laughs> die denkt van ja, je gaat nog even een hebben. Ja, oké. Okay, nou goed. Um, we gaan de quiz spelen. Kijken of je het nieuws ook een beetje gevolgd hebt. 40 punten, dat is de score die gisteren is neergezet. Dus daar moet je in ieder geval overheen stilte voor de storm nu nog in Mississippi. De Nationale Nieuwsquiz. Het orkaancentrum hier waarschuwt ervoor dat het waarschijnlijk een categorie 2 wordt. Zwemmen in zee is er niet meer bij aan de Amerikaanse zuidkust. We pray for those already affected by the hurricane. President Obama heeft wel de noodtoestand uitgeroepen. Keep them safe, Lord. Vandaag of morgen komt hij aan land. De tropische storm Isaac... Het lijkt niet het een storm is like Katrina was. Um, ik noem het zelf een beetje een natte scheep. De storm Isaac, dus, of Isaac, uh, raast momenteel door de Golf van Mexico, verandert langzaam in een orkaan. olieplatforms zijn al ontruimd en de verwachting is dat Isaac er vanavond aan land komt. Vraag 1: welke bekende Amerikaanse stad maakt de grootste kans om door deze Isaac getroffen te worden? New Orleans. Dat is goed, en het is morgen ook nog eens een keer zeven jaar geleden dat uh, die stad werd getroffen door de orkaan Katrina. Meer dan 1800 mensen kwamen daarbij om het leven. Ik was er uh, in het voorjaar. Je ziet ja. nog steeds op gebouwen een, een, een, een streep lopen zeg maar, tot waar het water stond. Okay. Vraag 2. De Republikeinse conventie is gisteren wel officieel geopend, maar werd na acht minuten alweer gesloten, omdat uh, vanwege die storm de conventie een dag is uitgesteld. Wel werd er een grote teller gestart in het conventiecentrum. Wat houdt die teller bij? Uh, de begrotingsschuld van de VS, die, hoe die oploopt onder Obama. Ja, de Amerikaanse staatsschuld inderdaad, uh, dat is goed. En uh, de Republikeinen willen dus op deze manier laten zien... hoe uh, hoog die oploopt onder uh, Obama. Um, we gaan naar vraag drie, dat is die krantenkop. Um, ik wil graag weten waar die kop natuurlijk over gaat. En je krijgt ook nog drie mogelijkheden te horen. De kop luidt als volgt. Boek is verre van gesloten. Boek is verre van gesloten. Gaat dit één over de dochter van een slachtoffer van nalatigheid bij het VU Medisch Centrum. Ze neemt geen genoegen met de standaardbrief die ze van het bestuur kreeg. Twee, voetballer Douglas gaat niet naar Fulham... en ziet nog meer dan genoeg groeimogelijkheden bij zijn huidige club FC Twente. Of drie, spijkertopman Victor Muller is enthousiast over de miljoenendeal... die hij heeft gesloten met een groot Chinees autobedrijf... wat hem niet lukte toen hij nog het Zweedse automerk Saab bezet. Ik denk dat het over één gaat. Boek is verre van gesloten. Dat is inderdaad goed. Het is een kop uit de Telegraaf. De vader van Ellen de Wit overleed... omdat in haar ogen de artsen niet met elkaar communiceren daar in het vu centrum. Vraag 4. Gelukkig was er vandaag ook nog wat goed ziekenhuisnieuws. Bij een Nederlands ziekenhuis kunnen patiënten vanaf nu... zelfs via internet altijd bij hun eigen patiëntendossier. In welke stad staat dat ziekenhuis? Groningen. Dat is niet goed. Het is Nijmegen, het sint ziekenhuis. Vraag 5 dan, een geluidsfragment. Wie hier zit aan het woord? Anders dan sommige andere partijen laten we niet de gepensioneerden... het gelag betalen, wat bijvoorbeeld de VVD doet. En we investeren in onderwijs en in de toekomst. Dus ik vind dat we alles bij elkaar precies de goede middenweg gevonden hebben. Uh, op. Dat is niet goed. Het begint wel met een P, maar het is plasterk. Van de PvdA reageerde uiteraard natuurlijk als woordvoerder... Financiën op de CPB-doorrekeningen. Vraag 6. Alle partijen haalden vooral het goede nieuws... voor hun eigen programma uit de cijfers. Maar welke kleine partij heeft volgens de cijfers... zowel het hoogste begrotingstekort als de hoogste werkloosheidscijfer in 2017? Dus als we dat plan helemaal zouden uitvoeren, welke partij uh... is dat... Trots, trots? Nee, nee, die is het niet. Het is de SGP. Begrotingstekort bedraagt dan 1,9 procent... en de werkloosheid komt uit op 6,75 procent. Laatste vraag, vier punten, kan je ook nog gebruiken? Want je begon goed, maar je moest een paar keer nu uh, missen. We gaan uh, op zoek naar een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is simpel, wat wordt hier bedoeld? Dus bij onderwerp gaat het om één term uit het nieuwsaanbod. En jij moet zeggen wat het is. Hier komen de aanwijzingen. Vier. Ik ben bijna 50 jaar geleden opgericht door boeren... 3. Ik word in mijn gevecht geholpen door een Nederlandse vrouw. 2. Ontvoeringen en drugs moeten mijn Stop. strijd betalen. Vark? Dat is goed, ja. ja. Um, Vark ja, werd in 1964 opgericht. De organisatie kwam voort uit boeren zelfverdedigingsgroepen. Tanja Nijmeijer, dat is dat Nederlandse meisje, sinds 2001 lid van de Vark. En vecht ook mee in de jungle van Colombia... En ik ga weer onderhandelen over vrede met de Colombiaanse regering. Dat was de laatste aanwijzing geweest. Want dat is het laatste nieuws vanuit die hoek. In oktober in Oslo of op Cuba gaan ze onderhandelen over mogelijke vrede. Dus de regering van Colombia en deze rebellenbeweging FARC. Kom je op vijf. Daarmee gaan we zo meteen vermenigvuldigen.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 Ja. Nou ja, Gisteren hadden we 40, dus dat betekent dat er 8 vragen goed zijn. Dan, dan heb je precies uh, evenveel punten, 40 dus. Uh, maar beter is om er meer goed te hebben, want ja, dan, dan, we dan gaan we ga je gelijk aan de leiding. 90 seconden de tijd, veel vragen, de vraag moet helemaal gesteld worden. Het heeft niet zoveel zin om de antwoorden doorheen te schreeuwen, het wordt alleen maar onduidelijker. En ik ga toch de uh, vraag helemaal afmaken. Um, en als je het niet weet, uh, zeg je pas. Ja. Daar komen ze. De nationale Nieuwsbrief. De regering van welk land verwacht ongeveer 60 miljard euro aan hulpleningen nodig te hebben? Spanien. Dat is goed. GroenLinks en welke andere partijen scoren volgens de cijfers van het CPB... het hoogst op duurzame energie? Succes. Nee, het is van PvdA. De Tennisers van de, de, de ATP-tour dreigen met een boycott van welk toernooi... als het prijzengeld niet Australia beter wordt verdeeld? Is goed. Jongeren die werken in welke sector gaan meer verdienen Borica. dan zijn nieuwe CAO? Is goed. Op welk Italiaans eiland hebben tientallen mijnwerkers... zichzelf als protest opgesloten op een diepte van 373 Pas. meter? Sardinië. Wiens ongewassen onderbroek wordt binnenkort in Engeland geveild? Els Goed. Welke Nederlandse prinses zal morgen aanwezig zijn... bij de opening van de Paralympics in Londen? Maxima. Nee, prinses Margriet. Het OM in Oostenrijk heeft het onderzoek naar het ongeluk van welke prins afgerond. Visa. Goed. Welke politieke partij moet grote reclame worden langs de A4 verwijderen? De van de Dat is goed. Geert Wilders hielp gisteren een handje mee bij de visafslag in welke plaats? Werk. Goed. Frankrijk heeft gisteren een grote politieactie gehouden tegen welke bevolkingsgroep? Zigeuners. Goed. Regering van welk Afrikaans land voert informele gesprekken met de terreurbeweging Boko Haram? Nigeria. De transfer van welke voetballer naar Vitesse is alsnog afgerond? Theo Jans. Goed. Welke organisatie eist in een kort geding hogere lonen voor Poolse werknemers... die bouwen aan de kolencentrale in de Eemshaven? Eh... Uh, FNV. Dat is goed. De politie roept de dieven van welke dieren op om het vlees niet te eten? Schapen. Is goed. Een ijskar van welke politieke partij botste gisteren op een tram in CDA. Den Haag? Is goed. Welke milieuorganisatie probeert te voorkomen... dat een Russisch schip werknemers naar een boorrijland in het Noordpoolgebied brengt? Dat is goed. Hoe heet de beroemde Amerikaanse juweliersketen... die voor de tweede keer dit jaar met een winstwaarschuwing komt? Als Tiffany Co. En Company. Ja. Dat uh, uh, is hem. Er moesten er in ieder geval acht goed zijn, hebben we gezegd. Want dan uh, zou je ook veertig hebben. En het zijn er geworden dertien. Oké, okay, mooi. Dus dat is goed gedaan. Kom je op 65, dus dat is de te kloppenstand uh, nu. En uh, we krijgen nog drie kandidaten deze week, dus die moeten daar eerst eens overheen. Uh, mocht dat niet lukken, heb jij 300 euro verdiend. Ja. Dat is altijd leuk voor een pizza bezorger. En uh, uh, ja, voorlopig moet je doen met het gewone prijzenpakket. Dus dat gaat mee naar hierden. Uh, dat is Lunchradio, de Mok uh, Lunchbox. Ik weet niet of er een pizza in past. <laughs> nou, misschien die stukjes gesneden. Nou, dank u wel. En uh, misschien belangrijker, de kaarten voor beeld en geluid. Want dat is hartstikke leuk om daar even rond te kijken. Ja, dat zou ik zeker doen. Goeie reis terug. Oké, okay, dank u wel. Hoi. Hey. Dat was uh, Milan. 65 punten dus, de te kloppen scoren. Wij uh, gaan ons even verpozen hier en houden dan zometeen een werklunch. Dat doen we dan met die pizza's die hij heeft meegenomen. Uh, doen we met de Rotterdamse wethouder Arbeidsmarkt, Corrie Lauwers. Want die vindt dat er meer vrouwen in de Rotterdamse haven moeten gaan werken. Dat zometeen na het NOS Journaal.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 Groendichterbij wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Kijk op groendichterbij.nl. Dit is Radio 1.